Ga naar just.nl. Just, je zorgverzekering. Deze week in de bonus... AH-Kofranspeer of appels los per kilo voor 99 cent. Alle AH Greenfield stoofvlees per 100 gram voor 1,19. Alle Campina liter pakken, drie stuks voor 3 euro. En Lipton, 1 plus 1 gratis. De meeste de beste aanbiedingen. Lekker Just, je zorgverzekering kiezen uit maar drie pakketten. Zonder gedoe. Just wat jij nodig hebt. Ga naar just.nl, Just, je zorgverzekering. Radio is 538. Kritiek op staatsbezoek: 538 nieuws, ANB. Er is kritiek op het staatsbezoek van koning Willem-Alexander aan Griekenland. Een Nederlandse stichting zegt dat hij geen goed beeld krijgt van de vluchtelingenproblematiek... omdat hij alleen op plekken komt waar alles goed geregeld is. Ergens anders leven mensen onder verschrikkelijke omstandigheden, zegt de woordvoerder. De justitie heeft de grootste moeite om de schade te innen van de avondklokrellen. De relschoppers moeten een kwart miljoen euro betalen als je alles bij elkaar optelt... maar er is nog maar 80.000 binnen. De avondklok werd begin vorig jaar ingevoerd en zorgt onder meer in Rotterdam en Breda voor heftige rellen. Bij het onderhouden van wandelpaden in het bos en de duinen heeft natuurmonumenten vervuild bouwafval met plastic gebruikt, dat blijkt uit onderzoek van het programma Pointer. Het gevaar is bijvoorbeeld dat vogels de stukjes plastic aanzien voor voedsel. Natuurmonumenten geeft toe dat ze een fout hebben gemaakt. En er is nog altijd 15.000 euro klaar voor degene die de politie heeft getipt... in de Cold Case zaak over Baby Sam, meldt het AD. De tip was cruciaal en zorgde er ondanks voor dat de moeder van Sam, een schooljuf, werd opgepakt. De pasgeboren baby werd in 2006 gevonden in een vijver in Doetinchem. Hij was vermoord. 538 Weer door Weer.nl Vooral in het noorden en koelt vannacht af naar een graad of 10. Morgen af en toe zon, het waait wat minder hard en het wordt 14 à 15 graden. En kijk voor de details op Weer.nl Dankjewel, dan is 538 verkeer met één vertraging op de A58 richting Breda bij Galder. 9 minuten door een auto met pech en er zijn drie flitsers. Eentje op de A16 richting Dordrecht. mij de paal is 44.0 en de A50 richting Eindhoven bij Uden. Daarvoor opletten bij 123.5. De laatste vind je op de A73 tussen Echt en Venn.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 Wil jij ook bijdragen aan de wereld van morgen? Kijk op werkenbijhoppenbrouwers.nl. Nu bij Ben dubbel dikke data. Zo krijg je bij 5000 MB er 5000 bij. Dat is dus 10.000 MB voor maar 10 euro. Ga snel naar Ben.nl. Ah, hallo, nieuwe avondshow voor dinsdag met zometeen One Republic, Sunshine en eerst voor je Dean Lewis. Dit is How Do I Say Goodbye.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 this is one republic no faith me.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 One Republic, Sunshine, bij Radio 538. De avond van 538. was Yes, daar zijn we voor dinsdag. Het is 1 november, iets over 9. En uh, vanavond in de avondshow gaan we op zoek naar de slechtste songtekst. Uh, vorige week voor het eerst gedaan. We gaan uh, wekelijks zorgen dat dat lijstje een beetje aangevuld wordt. Want, god, wat zijn er slechte teksten op de wereld. Dat is echt zo. Er zijn gewoon echt heel veel slechte liedjes. Dus laat je hoofd er alvast even over gaan. Over een klein half uurtje gaan we doen. Uh, en verder wil ik het zo even met je hebben over naamgenoten. Ehm um... Ik heb er dus eentje. Eén of twee namengenoten um, En daar is iets mee. Dus, er is een, een probleempje mee. Um, ik zou er in Japan zou ik er, zeg maar, heel rijk mee kunnen worden. Maar uh, let op, ik ga het zo meteen allemaal vertellen verder. De hits van 538. Z Mary is de middel je zo meteen de eerste. Alphenbach, Fast Dit is Love Me Now. All the laps, we've been time. Always light, but I'm letting go tonight. So if the sky was falling on ourselves And fall on no one else Could we leave it all behind So won't you love me now let me now Speaking my language middel bij Radio 538. Hallo, het is de avondshow voor dinsdag 1 november en ik uh, had het net al eventjes over naamgenoten. Het is uh, voor mensen zoals, zoals ik nou ja, ja, niet zo gek om iemand tegen te komen die ook bas heet, maar um, zeg maar iemand tegenkomen die ook je achternaam heeft, dat is, dat is al een stuk bijzonderder. Volgens mij zijn er 18.000 bassen uh, bij de laatste meting in uh, 2014. Uh, er zijn zelfs zo'n 1200 vrouwelijke bassen. Ik weet niet waar die zitten, maar uh, superleuk. Welkom, goed dat je luistert. Maar, uh, nou goed, menting, basmenting, die combinatie, ja, daar zijn er niet zoveel van. Naar mijn weten zijn het er drie in Nederland. Oh. Inclusief ikzelf. Uh, ik heb daar namelijk, uh, ik heb daar wel, ja, ik heb daar gedoe mee. Eén basmenting, het uh, is een leuke basmenting, uh, denk ik. Het uh, doet geloof ik iets met bloemen of zo, dat heb ik wel eens op Facebook gezien. Andere basmenting is uh, een basmenting die op Twitter zat. En die ben ik jaren geleden gaan volgen. En toen ging ik op een gegeven moment ging ik gewoon al zijn, uh, al zijn tweets, ging ik, zeg maar, uh, liken. En dat vond hij denk ik niet leuk, waardoor ik geblokkeerd ben door een basmenting Menting. Dat, en dat deed me echt pijn. Zeg maar, dat deed me echt pijn, wat gewoon een naam naamgenoot. Iemand die basmenting heet, heeft mij geblokkeerd op Twitter. <lacht> dat, is gewoon, dat is gewoon heel pijnlijk. Uh, ander mooi ding. Hij heeft mijn leven uh, in, nou ja, in meerdere opzichten een beetje verziekt. Het was namelijk heel lang zo dat als je op mijn naam zocht... Bas Menting, noem het nog maar een keer... Uh, dan kwam je op, uh, op Google en van een prezi tegen. <lacht> maar, gewoon een prezi uh, gemaakt door een middelbare scholier... met de naam Bas Menting. En het was een prezi over meisjes... en wat je daar allemaal mee kon. <lacht> zeg maar. maar een middelbare scholier. Dus op een gegeven moment stond er een prezi online... van een Bas Menting die het over zoenen met meisjes van 13 had. Ja, toch een beetje ongemakkelijk. Goed, waarom heb ik het over uh, dit gedoe? Uh, in Japan werd een recordpoging gedaan... om zoveel mogelijk mensen met dezelfde voor- en achternaam... bij elkaar te verzamelen. In uh, Tokio verzamelden zich maar liefst 178 mensen die allemaal Tanaka Hirokazu heten. Ja, um, en daarmee werd het wereldrecord verbroken. Dus, uh, nou ja, dat. Thomas, van de regie, heb jij, ja. heb jij een, een naam Jij heet Thomas Gerding? Ja, hij heet Thomas Geerdink. En het is een uh, Nederlands schaatser die ook echt op, op Olympische Spelen in zijn hoofd gestaan. Oh. Ik ben hier achtergekomen toen ik met mijn ogen dicht... Uh, met zo'n zieke kader op de bank lag. Ja. En ik hoorde in één keer... Mijn naam toen ik ga... gaan het gewoon kijken was. Gewoon Bij de NOS. Gewoon maar. bij de gewoon. NOS, hoor ik ja. zo: En uh, Thomas Gerding, daar is hij. <laughs> oh, ik dacht, ja, dat is dan, zo dan vet. Dan onge... heb je echt een flinke kater, zeg maar. Als de, zelfs de TV tegen je gaat lullen. Ja. Oké, okay. maar dat is, dat is niet echt je naam. Zeg maar, het, is, het is net even anders. Net, net anders. Ja, het ja. is net anders. Oké. Okay. Nou ja, uh, ik, zou het, ik zou het wel leuk vinden om een keer een, een Basmenting-meeting te doen. Dus mochten er meerdere Basmentings zijn dan de twee die ik online al heb gevonden, uh, meld je, gaan we gewoon een keer even een hier doen. De Basmeeting. <laughs> dit... Oh, dit gaat echt te ver. <laughs> Goed, uh, hebben, we nog, uh, hebben we hem hangen? Zeker. Oh, ik dacht, ik ga al naar het liedje. Hij ja, wat... was even oh, weg, maar oh, hij is er jou, weer. Wat, We hadden iemand aan de telefoon. Hallo? Ja, hallo. Wat een chaos meteen. Sorry, ik start allemaal liedjes al. <laughs> we hadden je nog aan de lijn hangen. Wat, uh, wat is je naam? Mijn naam is Joko Bolwijn. Nog één keer. Joko Bolwijn, hoor je me nog? <laughs> ja, nee, zeker. Ik, hoor je, maar ik, kan, ik, ik kan je naam niet helemaal begrijpen. Nog één keer. Oké. Okay. Ja, dat is een moeilijke naam, hè koop bolwijn. Oké, okay, zijn er daar meer van? Ja, ik, ik heb één oom, die woont heel ver, die woont heel ver weg in, in Canada, die heet ook zo. Oh, en echt? De, ja, dat is ook de enige die ik ken hoor, dat is een vrij bijzondere naam, schijnbaar. Ja, ja de, dat, dat geloof ik. Um, ja. Zou je zou het leuk vinden om, andere, zeg maar, om nog meer naamgenoten te ontmoeten? Ja, op zich wel. Maar ja, die zijn in mijn geval denk ik, lastig te vinden. Ja, dat ja. denk ik ook. Nou ja, ja. Uh, dan kunnen wij elkaar daarin een beetje de hand schudden. Ja, ja denk, ja. Wel, ja. Ik, ja, denk ik wel. Ik ben benieuwd of er andere mensen zijn die ongelooflijk veel naamgenoten hebben... of juist helemaal geen. Drop even een berichtje in de 58-app, spreek ik je zo.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 Something I want for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 Thank <laughs> boon in de stars bij Radio 538 um, liedje waarvan ik uh, nou ja eigenlijk in eerste instantie uh, daar hem een beetje voor lief nam zeg maar ik hoorde hem best wel vaak en zo toen dacht ik ja boeien <laughs> gewoon zeg maar ja gewoon zo'n boeien gewoon boeien gewoon dat je er niet echt goed naar gaat luisteren en toen op een gegeven moment zat ik thuis en toen heb ik hem met YouTube aangezet uh, met de lyrics dus de songtekst op het scherm en toen ineens dacht ik wat een belachelijk mooi liedje ineens kwam er zo'n zo'n twist dit is, ja, dit is nou echt een liedje met een waanzinnig goede tekst. De slechtste zongtekst. Maar zo meteen gaan we bij 538 op zoek naar de allerslechtste songtekst. Daar hebben wij um, afgelopen week al een, uh, nou ja, een klein opzetje voor gemaakt. Een paar, uh, een paar liedjes toegevoegd aan ons lijstje met slechtste songteksten, waaronder Bluff, Holiday in Spain, iets met uh, limousines en uh, nou ja, de, gewoon een heel, heel, heel slap verhaal. Jordi van Loon, Verliefdheid is een toverbal, Lift Yourself, Kanye hebben we erop gezet. Uh, maar we willen het lijstje graag uitbreiden. Dus ga even bij jezelf na, ken jij liedjes waarvan je echt denkt, verschrikkelijk. Zeg maar, de tekst slaat helemaal nergens op. Um, daar zijn we naar op zoek. Oh ja, live Desiree heb ik ook nog toegevoegd. Ja, over spoken en in het park. En uh, liever uh, het ochtendnieuws kijken met een koffietje dan spoken zien. Nou, dat zijn daadwerkelijk teksten in liedjes. Kom maar even door. De 538F staat voor je open. We willen graag van je weten, wat vind jij? De allerslechtste songtekst gaan we jouw liedje zo meteen toevoegen. Aan die lijst. Verder, zometeen liedjes. Met prima songteksten, Imagine Dragons, Bones hoor je zo, En ook Last Frequencies Questions komt eraan. Pensioen Samenwonen, een huis kopen, uit elkaar gaan, wat je ook meemaakt. Check nu, heel eenvoudig, op pensioendriedaagse.nl of jij het goed geregeld hebt. Voor later. De Pensioen -driedaagse. Van 1 tot en met 3 november.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 Bij twee pakken plus Fairtrade filterkoffie van 500 gram... een gratis Tony Chocolonely reep. Zo, strakke actie van Trekpleister. Nu alle Nivea bodyverzorging, 2 plus 2 gratis. Dat is pas prettig besparen. Trekpleister, altijd meer drogist voor jou, ook online. Kies voor Café Intention. Heerlijke biologische Fairtrade koffie in het gele pak...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 Dan het 538 verkeer door flitsmeister. Eén vertraging op de A27 richting Gorkum. 9 minuten daar over 3 kilometer. En er zijn twee flitsers. Eentje op de A50 tussen Os en Eindhoven bij Uden. Hector de is 123,5. En op de A73 staan ze ook tussen Echt en Venlo bij Sint Odilienberg. Hector de is 13,2. Zo meteen op zoek naar de allerslechtste songtekst uit een liedje. Dus ga even bij jezelf na. Wat vind jij de meest tergende tekst uit een liedje ooit? Drop even de naam van dat liedje in de 538 app ik je zo meteen. Jouw hits, hoor je op 538. Louis Capaldi. To find you don't to me. Coldplay en BTS. You, you Lost Frequencies en James Arthur. Jouw hits, jouw 538. Dragons en Bones bij Radio 538. Vorige week toegevoegd aan ons lijstje. Beliefte is een overval in meer dan duizend smaken. Zo puipidoe je raken, dan scheel je het van de taken. Beliefte is een overval in alle handen kleuren. Je hart dat opent deuren. waar liefde wonen zal. Er zijn vliegtuigstoelen, miljoenen bij bedoeling. En bovendien zijn er limos. Limousines. De slechtste zongtekst. Ja, er zijn er genoeg liedjes met een tekst waarvan je zegt. Gadverdamme. Gewoon echt wat, Gewoon vies. Ze gewoon teksten die nergens op slaan. Het, het, het, dat kan echt niet. Holiday in Spain, Bluff is al toegevoegd. Nou ja, ik zei het net, verliefdheid is een toverbal. Jordi van Loon, lift yourself, Kanye. Um, we hebben live van Desiree toegevoegd. En vandaag is er weer ruimte om een, een liedje toe te voegen. Er komen heel veel reacties op binnen. Um, ongeveer weer twaalf keer. We zwemmen in Bacardi Lemme. Ja, kregen we gisteren ook een paar keer. Of, uh, vorige week ook een paar keer. En ja, Ik zit daar nog een beetje over te twijfelen. Dat is namelijk zo'n dikke beuker. Waarvan je ook niet per se verwacht dat de tekst zeg maar heel erg hè, intelligent is. En ik zit gewoon een beetje... Misschien moeten we daar een keer een, een Neerlandicus over spreken. Met het feit, ja, rijmt het nou of rijmt het niet? Zwemmen? Bacardi lemmen? Zeg maar, is het... Rijmt het? Weet ik niet. Dat gaan we nog een keer uitzoeken. Uh, voor vandaag spreken we met Michelle... Hallo. Hallo Michelle. Hoe is je avond? Nou, ja, hartstikke goed. Lekker. Jij lekker hebt een, een, een, een liedje ingestuurd. Uh, wat je, nou, dat, gaan we dat helemaal verneuken? Kunnen we het zeg maar, vanaf nu dan nooit meer anders horen? Of uh, is het sowieso al niet zoveel? Nou, ik, het is meer een nummer dat ik. Uh, ik hoorde de songtekst en toen dacht ik, nou, als ik dat had verzonnen, dan had ik nu ook. Uh... Aardig veel centjes op mijn bank gehad, zeg maar, maar de tekst had, ja, ik snap niet hoe je het zoiets uh, kan verzinnen en dat je er dan ook zoveel views mee kan krijgen. Ja, oké. Okay. Um, dit gaat over een, uh, de, de, laten we eerst even omschrijven. Waar gaat het liedje over? Weet je dat zo? Ja, nou ja, ik, ik vind het zelf heel lastig om daar uh, een echt, uh, ja, ik heb geen idee hoe zij het in haar hoofd heeft gehad, zeg maar, om het op die manier te schrijven, maar ik denk dat het een soort droom van haar is geweest om dat allemaal voor elkaar te krijgen, ja. En ja, hoe je het dan verder moet omschrijven, dat, ja, ik denk dat jullie daar beter in zijn. Ja, oké. Okay. Nou, ja, laten we het zo stellen. Er is een zangeres, een, een, een rapper. Um, en deze dame, die, nou ja, die droomt dus inderdaad van het kopen van uh, nou ja, wat dure auto's... Uh, gewoon dure kleding, zeg een, uh, nou ja, een bondkraag, weet je wat dat soort dingen. En ze ziet zichzelf rijdend naar de Fashion Week... Uh, nou ja, in een hele dure auto met zo'n jas aan. Weet je, Dat is eigenlijk een beetje het ding. Ja, ja. Om welk liedje gaat het? Vroom, vroom, van Fankke Louise. Fankke Louise. <laughs> Misschien koop ik wel een Bentley. Misschien koop ik wel een Honda. In mijn zakken met bondkraag. Rijden naar de Fashion Week. Vroom, vroom, vroom, vroom, vroom, vroom, vroom, vroom. Nou Michelle, ik begrijp niet. Wat, wat vind je hier dan slecht aan? Nou, ik vind het gewoon echt... Ik vind het zo'n gekke tekst. Ik kan er niet uh, mee. Okay. Ik snap hem niet. Nee, ik schrijf ja. hem gewoon nee. Nee, ik kan er wel inkomen. We nemen hem heel even door. Dat is dan uh, toch het concept van... Uh, nou ja, Voordat ik hem op de lijst zet, weet je wel. Uh, misschien koop ik wel een Bentley. Misschien koop ik wel een Honda in mijn jakka met bondkraag. Rijdend naar de Fashion Week. Vroom, vroom, vroom. Vroom, vroom, vroom. Vroom, vroom. Dat is de tekst. Um, ja. Ik vind dat hij een uh, waardig plekje verdient in de lijst met de slechtste tongtekst. Nou, kijk, dan uh, ben ik niet de enige. Nee, uh, ik ga hem opschrijven. Hij staat op het lijstje voor altijd vereeuwigd. Dank voor de toevoeging. Yes, heel graag gedaan. Hè? Dag Fijne Michelle. Fijne avond. Doei. Doei. Doei. On my ride. Weet je wat ik zo druk Ik ben druk met Ik ben druk met mijn werk. Ik Ik Erik Iglesias en uh, net hoorde je Robin Schultz en Rockstar Baby. En we waren op zoek naar de slechtste songtekst. We hebben uh, zojuist een, uh, een liedje van Femke Louise... toegevoegd aan de lijst met de slechtste songtekst. En er komt nu een berichtje binnen van Jordi die zegt... over rappers gesproken, wat denk je van alle nummers van rapper Dornie? Maar daar wil ik even een stokje voor steken. Dat, dat, ja, nee, uh, de, zeg maar, die heeft dan toch mijn sympathie. Die, ja... Misschien moeten we nog even nadenken over de reglementen... van uh, onze lijst met slechte songteksten. Zeg maar, als, als ik mijn mening de hele tijd moet gaan doordrukken... Ja, dat werkt ook niet. Misschien, Thomas, zou jij niet, zeg maar, als regisseur van dit programma... Hè, dat jij dan een beetje gaat kiezen? Dat ik er op, wel en niet in... Uh, dat ik de objectiviteit van de show Ja, want uh, met mij gaat het echt niet worden. Ja, dat gaat niks worden. Ik zie hier ook Watske Beurt. Iemand stuurt Watske Beurt in. Ja, maar ja, nee, mij betreft nee. komt hij er niet in. Want maar... dat is gewoon classic. Maar ja, het is... Ja, we moeten het puur textueel gaan benaderen. Ik uh, moet ook zeggen, als je dingen insert. De kneuk kwam ook, kwam ook binnen, Kneur. ken je die? Kneuk, ja, zeker. Kneuk kneuk. Ja, die. Dat is geen gekke tekst. Dat is gewoon een woord. Dus één woord heeft dat lief. Het is niet per se een hele domme tekst. Er zijn, daar zijn we naar op zoek. Gewoon dommigste als. Uh, ik rij mijn Hon Honda, ik rij mijn Bentley, Jacka met bontkraag. Vroom, vroom, vroom, vroom. Ja, of dingen die niet rijden. Vind ik dan zelf erg grappig. Goed, uh, ten alle tijden welkom, hè. Kom maar door in de 538-app. Zo meteen nieuw A Craze Good Boys Believe komt eraan. En eerst Tom Grennan. We've been going like a hurricane. Who's gonna be the one to break the silence? Are you driving in another lane? Cause I've been waking to the sound of sirens. I've been thinking lately. Thinking about you.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 Talking and touching and all I want to hear is you to say you love me If all of these nights nice, been leading a on Cause all I want to hear is you to say you love me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 Ga naar Lotto.nl voor de actie. Lotto. Spel van Nederlandse loterij. Speel bewust 18+. Plus. Ook bij Karwij, 30% korting op al het laminaat. Kom langs of shop op karwij.nl. Radio is 538. Kamer wil uitstel van onderzoek naar Ariep. 538 Nieuws ANB. De Tweede Kamer wil dat het onderzoek naar oud-voorzitter Arif vanwege grensoverschrijdend gedrag voorlopig stopt. Er zouden procedurefouten zijn gemaakt. Daarom vinden verschillende fracties het niet goed om er nog mee door te gaan. Kamervoorzitter Bergkamp gaat er met het bestuur over praten. Verwarring over de Braziliaanse president Bolsonaro... die vanavond voor het eerst een verklaring gaf over de verkiezingen. Opmerkelijk was dat hij nog steeds zijn verlies niet toegaf. Hij beloofde wel dat hij de macht overdraagt aan zijn opvolger Lula da Silva. Daarmee lijkt hij zich dus toch neer te leggen... Bij bij de uitslag. De gemeenteraad van Hoorn heeft de gedode scholier Dani herdacht. De raadsvergadering begon vanavond met een minuut stilte.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 Vooral het noordenbuit koelt vannacht af naar een graad of 10. Morgen af en toe zon, het wat minder hard en het wordt 14 à 15 graden. Meer op weer.nl Dan het vijfde verkeer. Eén file nog op de A27 tussen Utrecht en Gorkum. Bij Gorkum daar 8 minuten vertraging door een auto met pech. En er zijn twee, vertraag, euh, sorry, twee flitsers, eentje op de A50. Tussen ons en Eindhoven bij Uden. Hector Medepaal is 123.5. En op de A73 staan ze ook tussen Echt en Venlo bij Sint-Odilienberg. Hector Pauw is 13.2.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 Dit is 5vd met Harry Styles en de dance van Armin. Zometeen, meteen na Medusa. Je hoort bad memories.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 En as it was bij Radio 538. De avond van 538, Bas. Ja, welkom de avondshow met uh, vandaag nou ja, een hoop gedoe over dit liedje. Ja, naast de uh, gebruikelijke verjaardagsliedjes, zoals Langs zal hij leven, uh, De kop van de kat is jarig, dat soort shit, is Hanky uh, Panky Shanghai, een van de vaste liedjes die gezongen wordt bij uh, verjaardagen op basisscholen. Uh, mocht je niet helemaal bekend mee zijn, het lied wordt gezongen door kinderen. En uh, terwijl ze dan met hun vingers spleetogen maken bij zichzelf, uh, zingen ze dit liedje naar. Nou. Dat heb ik ook gedaan als kind. Ik weet niet. Thomas, heb jij, heb jij dat uh, vroeger moeten doen op school? Uit volle borst. Ja, toch? <laughs> ja, nee, maar ja, klinkt wel stom. Ja, maar maar ja, echt, het is stond, wel zo. Er stonden zo'n plastic taart bij ons met liggen in het midden. En uh, dan gingen we allemaal rare liedjes zingen. Wij kregen een uh, hoed met een soort taart erop. Echt? Ja. Oh, de hoed hadden we ook. We hadden ook de hoed. Had je ook de hoed? Ja, we hadden ook de hoed. Ook nog. En een taart van plastic. Maar goed, uh, in ieder geval Hanky Panky Shanghai totaal van geen kwaad bewust. En um, nou ja dat, dat, ja, dat is natuurlijk best wel een dingetje. Uh, het is uh, aanleiding om Discriminatie en racisme tegen mensen met een Aziatische achtergrond. meer onder de aandacht te brengen. Dus een soort, uh, soort lespakket is er gemaakt. Er zijn al 38 scholen die zich, uh, nou ja, die zich hebben aangemeld voor het lespakket tegen dat hanky-panky-lied. Uh, je hebt ook zo'n. Ja, zeg maar, ik vind het ergens heel erg grappig, omdat het in deze tijd echt niet meer kan. Uh, van uh, Moffel en Piertje. Ja. Heb je zo'n zo uitzending of zo'n aflevering waarin Moffel. Nou ja die zit gewoon, zeg maar... hij doet echt alles wat racistisch of discriminerend is. Gewoon echt, zeg maar... ja, ja, totaal de Chinese taal nadoen... Uh, met uh, allemaal plingel plangel geluiden en zo. Dat ja. moet komen op TikTok. Ja, ja, nou ja, goed, dit wordt nog wel eens gedeeld... omdat het, zeg maar... ja, in deze tijd kan het echt niet meer. Maar, ja... Het is, het is natuurlijk niet gemaakt ooit met het idee... nou, laten we, dat eens eventjes, laten we die mensen eens even in die hoek zetten. Maar goed, het is heel goed dat er nu een lespakket voor is. En uh, ja, het lijkt me zeg maar wel goed om kinderen in ieder geval niet met dat liedje op te voeden. Nee, toch? Nee. Als in, zeg maar, dat is, misschien gaat dat dan toch net even één stapje te ver. Uh, en ander nieuws, Netflix gaat het moeilijker maken om accounts te delen met familie, vrienden en vreemden die je tegenkomt op straat. In Nederland hebben uh, 3,2 miljoen huishoudens een abonnement op Netflix. Maar uh, wordt 26% van alle Netflix-account uh, Netflix in ons land gedeeld met mensen buiten het eigen huishouden. Dat betekent dat alleen al in Nederland ruim 800.000 huishoudens meeliften op andermans-accounts. En daardoor Loopt Netflix minimaal 6,6 miljoen euro per maand mis? Uh, dat is heel veel geld. Um, echt heel veel. En we kennen dit allemaal toch? Zeg maar, je, je, deel jij je account? Uh, ja, heel veel. Ja. Met aanzien. In... Ik, ik heb overal in mijn vriendengroep. haal ik een account. En daar word ik niet over geluld. Iedereen betaalt dat gewoon. Maar omdat iedereen zoveel meelift met de anderen. Wordt er nooit, nooit er is nooit gezeik over geld ofzo? Oh dat ja, dat is top. Nou dan heb je het goed geregeld. Ik heb ik, met mijn uh, nlz account die heb ik gewoon zeg maar, echt die heb ik rondgestrooid. Uh, maar daardoor heb ik allemaal, zeg maar, opa en oma gebruiken hem, papa en mama gebruiken hem, uh, mijn vriendinnetje gebruikt hem, uh, ik heb nog een maatje die hem gebruikt. Waardoor ik zeg maar echt van hello, uh, goodbye tot aan uh, uh, Max Geheugentrainer, alles zit in mijn recent afgespeeld. Wat super vervelend is, want dan ben ik de hele tijd kwijt waar ik was. Ik, ik ben laatst echt woedend geworden. Wat dan? Ik zat een serie te kijken en iemand anders ook op mijn account. En ik was bij aflevering. En ik wil twee of zo, drie. Ja. En iemand heeft doorgekeken op mijn account. Dus jij bent verder gaan kijken, maar gewoon afleveringen verder. En ik zet gewoon, per ongeluk aan, gewoon zo, tik, verder met afspelen. En ik zie in één keer... Iemand dood liggen op de grond en mensen hebben het over dat iemand anders dood is. Nee! Zet ik gewoon verdomme drie afleveringen oh, verder te kijken is echt drama. dan waar ik was. Ja. En ik heb de schuldige nog niet gevonden. Nou, Laten we die 6,6 miljoen euro gewoon terugbrengen bij Netflix. Oh. Hebben we dit soort gezeik ook niet meer, toch? Zo is het. Zo. Goed, het is de avondshow met Pink, Albaro Solaire zometeen. En de eerst de Dance Space van Armin. Oh my life... I've been a prisoner to the heist. So scared of coming down. I go out, loose in my state of. Oh no, I've never. Solo verder de... One last kiss bij Radio 538. Weet je, als je vroeger praatte over het vloeibare goud... Ja, dan had je het ongetwijfeld gewoon over een biertje in de kroeg, toch? Inmiddels het vloeibare goud kunnen we denk ik ook wel uh, gebruiken voor benzine. Onbetaalbaar. Gaat weer de goede kant op, een klein beetje. Het neigt weer, maar het is, het is nog steeds... Ja, je staat gewoon echt je staat zoveel te dok. Ik, ik denk gewoon niet vol. Zeg maar, omdat het pijn doet, weet je? En dus hebben we bij 538 een goede oplossing voor je. Deze week win je in de ochtend en in de middag bij Frank... een maand gratis tanken via Argos Tankstation. Um, wat moet je doen om te winnen? Het is redelijk simpel. Tank voor 53,80 euro. En stuur een bon in via de site van 538. Dus niet via de app, maar via de site stuur je um, dat in. Nou ja, en dan, dan, dan komt het helemaal goed. Gisteren heb ik het uh, samen met een maatje even staan proberen. Ik heb dit niet helemaal... Zeg maar, je hoort hier het, het, het pompie. Gaat het hem lukken? Dat is de vraag. We zitten op 53,77 oh. euro. Nee, nee. oh. En we eindigen op 53,81 euro. Ja, en dat is helaas niet genoeg. Um, nou ja, niet goed genoeg, want je zit er net iets naast. 538.nl, daar kun je het insturen. En wie weet belt 538 je om een, een maand gratis te tanken. Dat is toch lekker. Dat is leuk om te winnen. Dus tank met 53,80 euro exact. Stuur een foto van het bonnetje via 538.nl en win een maand lang gratis tanken. Dit is 50 met Lil seks.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 Listen to the moonlight and bij 538 Zometeen blikken we even terug op de afgelopen dag. Mocht er iets zijn waarvan jij denkt, daar moet je even naar terugkijken. Want omdat je, nou ja, whatever, je stapte in de auto en je vulde midden in. Je hebt het begin gemist. Zou kunnen, hè? Zometeen het beste van 538, we blikken even terug op... Uh, Zullen we de ochtend doen? Doen we even de ochtend. Uh, mocht er iets zijn, drop het even in de app, knippen wij het los uit die gigantische opnamecomputer. En dan laat ik het zo aan je horen. Verder hoor je zo Coldplay, BTS en ook Eva Max komt eraan.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 18Plus speel We gaan voordeels scheppen bij Welkoop. Kijk, welkoop vogel in de kaas, drie potten voor 5 euro. En You canoebe ronde nu met 25% korting. Bergenvoordeel dus.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 Dan het 5 verkeer door Flitsmeister met één vertraging op de A28... tussen Amersfoort en Zwolle, dat is richting Elspeet. Zes minuten over twee kilometer en er is ook nog een flitser op de A73... tussen Echt en Venlo bij sint de Hektameetepaal is 13,2. Jouw hits, hoor je op 538. Dean Lewis. Say Swedish House Mafia and the weekends. BTS Jouw hits. jouw 538. You, you, you are, you are like When the morning comes, I watch you rise There's a paradise they couldn't capture That bright infinity inside you rises I'm <웃음> naked like a cat Come here and go to Beijing 만나 Never ending forever All the men the good just so And that we can't be together because because we come from different sides no when i'm you i'm crazy we are made of each other Baby. Het beste van 538. Ja! We kijken s'avonds even terug. Alles wat er de afgelopen dag gebeurd is... vind je sowieso op 538.nl. En via Instagram, at radio 538... Leven we daar, maar ik vind het goed. Hè, om zo ver van de ochtendshow als dat wij zitten hier... in de late avond toch even te kijken... naar wat er daar is gebeurd. Een plaats van de 538-ochtend had vanmorgen... news over uh, nieuwslezer... Mart Grol. Hij kreeg via social media een berichtje van een spion... die Mart had gespot... Kijk, hier bij Esso heb ik net Mart van de ochtendshow weggestuurd. Hij stond op de weg van de vrachtwagen. Oh, oh echt? Ja, dat was ik. <lacht> oh. Ja, gelukkig zat hij niet met de broek op zijn enkels, zegt nou, hij. Oh. Nou, dat kan ja. daar wel. <lacht> Goed, morgenochtend. Dan zijn de mannen bij je terug. Alle highlights vind je dus op 538.nl. Uh, waar je tevens een rekening zou kunnen insturen. Ik wil het gewoon even gezegd hebben. Voor hier met je rekening. Morgenochtend wordt er weer een rekening betaald. Nieuw. Dit is nieuw op 538. Alok, Sigala en Ellie Golding. All by myself. Jouw hits. Jouw 538. I lost my own belief. Oh, something breaking me was overcome. Walk in these lonely streets. Even in good company I want. doing it. Bij 538. Afgelopen weekend is uh, de tijd een uurtje achteruit gegaan. Dat doe je. In het najaar dan gaat de tijd terug. Um, en ik heb echt super slecht nieuws voor je als jij een van die mensen bent die daardoor super slecht slaapt. Er zijn, er zijn mensen die daar daadwerkelijk last van hebben. Um, wat blijkt? Na een slechte nacht gaan we ons allemaal egoïstischer gedragen. is dus echt zo. In uh, Californië hebben ze testen gedaan met mensen die wel goed slapen um, en mensen die een minder goede nacht hebben gehad. En uit testen die daarna volgden bleek dat mensen die wel goed geslapen hadden eerder bereid waren om de liftdeur voor iemand open te houden. En gaven ze meer geld aan goede doelen en zo. Um, en wil je daar een beetje geld op besparen, dan zou ik je dus aanraden om een slechte slaper te worden. Ja! Dus mocht jij uh, zeg maar echt met geld strooien als er weer iemand zit te bedelen aan de zijkant van de straat... dan kom je zo'n ongelooflijk, verschrikkelijk draaiorgel voorbij. En je geeft een muntje. Gewoon de wekker heel vroeg zetten. Of gewoon ieder uur. Zeg maar, dat ze gewoon de hele nacht snoezen. Eigenlijk werkt dat het best. Geef je nooit meer geld. Het is 5.38 de avond met Dua We're good, zometeen. En eerst Lucas en Steve en If It Ain't Love...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 pillow got you thinking of me -da -da. you feel cold sheets then hit me up and now I gotta know Jouw 538. Jouw 538. I'm on an island. Soort van gebreide sjaal op een superjacht in de zon. Ja, dat moet het leven van Door Lipa zijn. hoorde er met We're Good bij 50. Jacht. De foto die ze gisteren heeft geplaatst op Instagram moet je zeker even checken. Ja, het is geen outfit die ik meeneem op vakantie. Maar zij kan echt alles hebben. En het bewijs vind je dus op haar Instagram. Jordan er met We're Good. En dit zijn de Jonas Brothers en X. Find somebody my knife Oh, no, no, could be a baby I like you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 bij twee pakken plus Fairtrade filterkoffie van 500 gram een gratis Tony Sugar Lonely Reep.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 De Tweede Kamer wil dat het onderzoek naar oud-Kamervoorzitter Ghadisha Anriep wordt opgeschort. Er zouden procedurefouten zijn gemaakt en daarom vinden meerdere fractieleden het niet goed om ermee door te gaan. Het onderzoek gaat over grensoverschrijdend gedrag door Arieb. Het bestuur moet nog een besluit nemen. De gemeenteraad van Hoorn heeft de 14-jarige Dani herdacht. Die is overleden na een steekincident. De raadsvergadering begon met een minuut stilte. Dani werd vorige week vlakbij zijn school neergestoken. Een paar dagen later overleed hij in het ziekenhuis. Een jongen van 16 zit vast voor poging tot moord. De Braziliaanse president Bolsonaro zal aftreden en de macht overdragen aan Lula da Silva, die zondag de verkiezingen won. Dat blijkt uit de eerste officiële reactie van Bolsonaro. Hij geeft zijn verlies dus niet toe, maar legt zich wel bij de uitslag neer. Eerder riep hij nog dat hij een verlies niet zou accepteren. En Ajax speelt na de winterstop verder in de Europa League. De Amsterdammers wonnen de zesde en laatste groepswedstrijd van de Champions League... met 3-1 van de Schotse Rangers. Steven Berghuis en Mohamed Kudus scoorden voor rust. En vlak voor tijd werd nog een keer gescoord. Daarmee eindigt Ajax als derde in de groep niet genoeg om in de Champions League te blijven. En het 5 8 weer van Weer.nl... Vannacht nog enkele buien, maar op de meeste plaatsen droog. Morgen licht wisselvallig en iets minder wind. Het kwik stijgt met moeite naar 14 graden. En voor meer weer ga je naar weer.nl. Dankjewel, dan het 5 3 verkeer Geen vertraging, hier wel een melding op de A65... tussen Breda en Tilburg, de hoogte van Berkel en Schot. Er is een ongeluk gebeurd, er is een uh, omleiding ingesteld... de hoogte van knopend De Baars. Verkeerrichting Den Bosch volgt Eindhoven op de A58 en de A2. Ook nog een flitser op de A73... tussen Echt en Venlo bij sint Odiliënberg. Ectomeen de paal is 13,2. Of je nou houdt van melk of haver? Friese vlag heeft het nu allebei.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 krijg je bij onze 10 en 20 GIG bundels de eerste maand een gratis upgrade naar Unlimited. Kijk vandaag nog voor deze Super Limited Super Deals op T-Mobile.nl of ga naar jouw T-Mobile-shop. Laatste uurtje van de dag en daarom zometeen de quiz over vandaag. Opgeven doe je door naam en leeftijd te sturen in 538F. Your news, When the days stop hooding and the rain has dried, I know you're the person I want by my side. Skittle in my heart go free and dive in line. Cause love and heartbreak, they walk within line. Ain't yeah, nobody can love me like you. But that means you got the power to hurt me too. slow cause we all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 Call the vitriol, but not the thought of you moving on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 Forget me bij 538. Zo, dat was mijn dagje weer wel. De quiz over vandaag. Nog 50 minuten en dan zit dinsdag 1 november 2022 op. En in die laatste 50 minuten kun je nog even prijzen pakken. We hebben een waanzinnig, fenomenaal, super complex 538 prijzenpakket voor je. Echt met allemaal dingen erin. Allemaal, allemaal spullen. Allemaal dingen die je echt wil hebben. Dan meen ik. Ja. Vertrouwen me op mijn woord. Um, zometeen kun je hem winnen in de quiz over vandaag. We hebben vijf vragen die gaan over vandaag. En uh, nou, je hoeft er echt geen journalist voor te zijn. Gewoon een beetje hebben opgelet vandaag, dat is voldoende. Drop even je naam en leeftijd in de 538-app, dan doe je zometeen mee. Um, en, en zeg maar, het opgeefproces duurt, nou werkelijk waar, 10 seconden. Dus het zou echt, ja, je bent eigenlijk een, een dief van je eigen portemonnee als je het niet doet. Ja, wil ik toch even gezegd hebben. Uh, naam en leeftijd in de 538 app speel ik zo meteen met jou. Het is al laat, weet je, Er luistert niemand meer. Dus je staat echt niet voor lul. Kom maar door, naam en leeftijd in de app speel ik het zo. En in Grosso en More Than You Know. Zo, dat was mijn dagje weer wel. De quiz over vandaag. Yes! Het laatste restje van deze dinsdag besteden wij door middel van een quizje over deze dag. Mocht je vandaag Teletext geopend hebben, mocht je een keer in de NOS-app -app hebben gekeken, mocht je Facebook hebben, dan ben jij een super geschikte kandidaat voor onze quiz. Vijf vragen zometeen. Heb je er drie goed, dan win je prijzen. En we spelen vandaag met niemand minder dan. Tessa. Hallo! hey Tessa, hi. Hoe is je dag? Ja, top. Ja, wat heb je gedaan? Uh, vandaag is een werkoverdag en daarna ben ik naar Leeuwarden geweest... voor het uh, theatertour van Suzanne Freek. De, de, de theatertour van Suzanne Freek, wat leuk. Kom je daar nu ja? net vandaan? Ja, ja, ik ben echt net thuis. Met wie was je? Met mijn uh, hele lieve zus, die heeft mij meegenomen. Nou, wat leuk joh. En was het, uh, was het succes... Was het een succes? Was het succesvol? Ja, ik vond het zeker heel erg gezellig. Heel anders dan dat ze bijvoorbeeld uh, op een festival optreden. Dat heb ik ze ook wel eens gezien. Ja. Uh, dit was heel anders, veel intiemer, maar wel heel gezellig. Wat heeft de voorkeur? Um, ja, ik, ik denk toch uh, zo'n theatertour. Het is wat intiemer, wat andere muziek, wat rustiger. Uh. Ja. Maar een festival is zeker niet minder. Oké. Okay. Heb jij een beetje opgelet vandaag? Dat is belangrijk. Ik heb uh, toen ik onderweg was steeds aan jullie geluisterd. Oké, okay, nou, dat is goed. Weet je, dat is goed nieuws. Ik hoop dat je eruit komt. Ik heb dus vijf mm -hmm. vragen, heb je er drie goed, dan met je prijzen. Ben jij klaar? Yes. Daar gaan we. Tessa. Yes. Gelderland wil toestaan dat wolven worden verjaagd met wat? Oeh, um, met een, een toer, toch? Met een... Een, een soort van natuurtoer? Nee, nee, nee. nee. Paintballgeweren was het goede antwoord. Bijzonder. Dat, ja, dat wil Gelderland gaan toestaan. Uh, een iconisch tv-programma gaat stoppen. Ja, veel van waar een einde aan komt is, is, is, is verdrietig. Dus in dat opzicht kan je zeggen, nou vind ik is het is nog wel fijn dat we nog zeven maanden in ieder geval weten dat we, dat we doorgaan. Welk programma is dat? Het is helaas koffietijd. Ja, oh, je zegt helaas. Je, ja, vond je dat wel leuk? Oh, dat <tie> uh, vandaag werd duidelijk dat koning Willem-Alexander en premier Rutte... daadwerkelijk naar Qatar kunnen tijdens het WK. Het is niet duidelijk of ze dat ook echt gaan doen. Waarvan is niet duidelijk of koningin... Uh, sorry, koning Willem-Alexander en premier Rutte het gaan doen? Oh, uh, vanwege de, de, de strubbelingen die er zijn in Qatar? Met Qatar? ja, ja, nou ja, Het antwoord was uh, naar Qatar gaan. Ik reken hem goed. Ja, zeker. Uh, en Vandaag werd bekendgemaakt uh, wie de 500 rijksten van ons kikkerlandje zijn. In de quote 500. Uh, daar zit uh, dit jaar op plek 500 een nieuwkomer in. Hij is met zijn 25 jaar de jongste persoon ooit op de lijst. Maar wie is het? Uh, was dat niet Max? Max Verstappen? Dat is goed. Nou, hé, hey, je gaat hartstikke lekker. Um, volgende vraag. Nou, Deze twee zijn sowieso individueel echt steengoede artiesten. Dion Cooper en Mia Nicolai gaan volgend jaar voor Nederland meedoen aan een grote zangwedstrijd. Welke zangwedstrijd? Het Eurovisie Songfestival. Dat is goed! Ja! Ha, ha, ha. Nou... Moeten we even naar de regisseur, dat is Thomas. Hallo. U heeft meegeteld. Zeker weten. Waar zitten we op? Op, maar liefst, vier. Goed. Ja! Ja! Yes ja! Ongemakkelijk studiooplaats voor jou! Je hebt gewonnen. Prijs en komt je kant op. Super, ja, Geweldig, dankjewel. John, Britney Spears en Hold Me Closer bij Radio 538. Ik wil zo meteen even de favorita. Die is van Cloud. Heet La Dada. Is uh, echt een fenomenaal liedje. Um, en Ik heb hem vandaag ook even voorgesteld aan mijn vriendinnetje. Uh, <laughs> ja. Ze had hem eventjes uh, helemaal verkeerd ingecalculeerd. Laat ik het zo zeggen. Hé, hey, Sof. En hoe ging je examen? Oh. Oh. Was het zo erg?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 ...of pistache notenmix gezouten met 25% probeerkorting. Gebruik je data goed, het is niet te laat. Spread love in plaats van online haakjes. en maak ja. je Verspreid die positiviteit met unlimited data van Tele2 voor maar 25 euro per maand. Check tele2.nl Iets over half twaalf Het weer van weer.nl. Vanavond en vannacht kan er een bui vallen, het wordt zo'n 10 graden. En morgen wisselvallig 14 of 15 graden dan. Dan het 538 verkeer door Flitsmeister. Geen vertragingen, wel een melding op de A65 tussen Breda en Tilburg. Dat is de hoogte van Berkel en Schot. Daar is een ongeluk gebeurd. Er is een omleiding ingesteld. De hoogte van knopend De Baars. Verkeer richting Den Bosch, Vocht, Eindhoven. Dat doe je op de A58 en de A2. Ook nog een flitser op de A73 tussen Echt en Venlo bij Sint Odiliënberg. Daar even opletten. Dat is bij mijn paal 13.2. Jouw hits hoor je op 538. Alesso en Sarah Larsen. I got the way Jouw hits. Jouw 538. Ask me a question, I'll try reply. Just it on, you know that I'm still asking words. Be honest, yeah, be Ezra en anyone for you. En ik ben echt Giga fan van onze favorite van deze week. Uh, daarom is het ook onze favorite. Uh, er zijn wel meer fans. Ja, dat is een beetje het idee van de favorite. Dat is het liedje dat wij graag deze week even in de spotlight zetten. Uh, is van de Cloud. Heet La Dada. En um, nou ja, afgelopen week heb ik hem ja, ik eigenlijk voor het eerst gehoord tijdens de vergadering bij Vijfrecht. Hij werd even gepresenteerd en meteen fan. En uh, ik heb hem nu al de hele week op repeat op Spotify. Zeg maar, dus op het werk draai ik hem graag voor je. En thuis dan zit ik de hele tijd dat liedje te luisteren... omdat ik hem zo vet vind. Vandaag stel ik dat liedje voor aan mijn vriendin. Ik zeg, moet je even luisteren. Het is een liedje wat uh, gezongen wordt door Cloud. Dus. Uh, en hij zingt het in het Nederlands en in het Frans. Dat is het hele ding van het liedje. Ik laat het horen aan mijn vriendin. En zij zit zo zij is Zij een beetje vaag te kijken. Ze zegt, hè? is dit, dit is Frans. Ik zeg, ja, dit is Frans. Zij zo, nou, nah, ik, hoor, ik hoor de hele tijd een soort van... Dat, het lijken wel Nederlandse zinnen. Ze zegt, ik hoor allemaal mama appelsaps. Zoals ze dat bij 3FM noemen, geloof ik. Zeg maar dat je, hè, dat je dus in Engelse teksten Nederlandse teksten hoort. Um, ik zeg, sorry schat. Dat is, het, het is Nederlands. Nou ja, moet je even opletten. Het is echt een waanzinnige track. En ik weet zeker dat die bij haar nu ook op repeat staat. Cloud, deze week favorite. Dit is La Dada. Dit is mijn laatste woord. Ça c'est mon dernier mot Venky that you bend Ok mijn heart outbreak de sauce ta mamillance Bad Ça avait pris mon cœur Oui mon cœur hey! Et c'est de last de ronde Et c'est la fin d'amour Ik ben mezelf niet meer. On être ensemble pour toujours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 Tout le monde, ça de musique ni de sorte La même a danse un tour de son nom, bon décalondaire Et toi, après m'avoir dansé Tu voulais retourner Tu voulais croire C'est ton choix mais c'est que t'as oublié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 Dat is mijn laatste woord. E7S en Kernkraft. De avond van 538. Bas. Yes, dinsdagavond 1 november transformeert zometeen in woensdag. 2 november. En ik wil even beginnen, zometeen start jij die dag met Danny. Danny, hallo. Hallo, Danny. Heb jij toevallig 8 euro per maand over? Nou, ik werk bij hetzelfde bedrijf als jij, dus denk het niet. Ja. Dat is, uh, het, ik hoorde eerst andere geluiden gisteren. Maar um, Elon Musk heeft gezegd dat Twitter gebruikers voor 8 euro per maand... een blauw vinkje achter hun naam kunnen krijgen. Dus uh, als wij er echt toe willen doen, weet je, dat, wat het toch zo is... op social media wil je toch dat vinkje hebben. Um, dan kunnen we dus 8 euro per maand betalen. Dat kan iedereen. Maar dan heeft het toch ook geen waarde meer? Ja, 8 euro, maar niet meer wat voor bedoeld is. Ja, kijk, ik denk... Ik heb er wel eens over na zitten. Ik denk dat het sowieso goed zou zijn als we zeg maar als iedereen een blauw vinkje kan hebben. Op het moment dat jij dus echt geverifieerd bent... dus dat jij met paspoort en dan weet ik veel wat voor check... daar moeten ICT'ers maar over nadenken... maar dat je echt hebt laten zien, ik ben het... want dan krijg je dus ook dat zeg maar... Dat, ja, dan, dan hou je die internettrollen een beetje weg. En Spotify toch? heeft dat bijvoorbeeld wel. Als je een Spotify-account hebt als uh, artiest, zeg maar... die hebben allemaal ja. een blauw vinkje... zodat je weet, ja, dit is wel echt door hun gemaakt... en niet iemand anders die het ja, na dat heeft een... gemaakt... en daar ja, gaat dat er geld voor door. Ja, dat is een hele goeie. Maar dit heb je natuurlijk ook... Uh, je had het op, is dit op Tinder zo... Niet, ja. op dating apps heb je dit ook, dat je met uh, weet ik, van, dan moet je, je hand laten zien in een bepaalde pose <laughs> en een fotootje van je paspoort of whatever. En uh, nou ja, dan krijg je er een vindje af in aan. Ja, met je hoofd aan. erbij. Ja, Doodling. precies. En dan weet je dus dat de foto's daadwerkelijk van jou zijn. Als die foto's ooit allemaal uitlekken, dan heeft niemand nog een match, denk, nee, denk nee, ik. Dat, dat kan Dat niet. denk ik ook. Bij <laughs> mijn, zeg maar, het, weet je wat ook erg is? Ik zit even over deze foto's na te denken. Ik had het altijd bij het ziekenhuis, of niet altijd, maar als je bij het ziekenhuis zo'n pasje moet laten maken. dan doen ze een foto, maken ze met een webcam die gewoon bij de balie ja. staat. Ja. Dus ze zeggen gewoon zo: Moet je heel even in deze camera kijken? Sta je helemaal nat geregeld met je jas aan op je pas? Die pas heb je godverdomme vier jaar. Dan sta je vier jaar naar die, naar die scheidpas te kijken. Dat is die mijn sportschooltrauma begonnen. Dat was bij de sportschool ook altijd. Echt? Ja, ja dat ga ik ook nooit meer. Nee, nee, nee precies. Goed, uh, zometeen na twaalf uur. Danny, tot die tijd hoor je supermoot. En eerst Miley Cyrus. Yeah. sometimes time since I felt this good on my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 Kijk, welkoop vogelp in de kaas, drie potten voor 5 euro en you can nu met 25% korting. Per gevoordeel dus. Gewoon bij welkoop en op welkoop.nl. Welkoop weet wat te doen. Er zijn weer happy deals bij BCC, dus is je wasmachine kapot of bak je oven er niks van? Don't worry! BCC heeft heel veel aanbiedingen waar jij happy verwoordt. En je oude apparaten, die recyclen we voor jou. BCC, don't worry, buy happy.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 Er zit weer een fout in de lijst van het RIVM met de 100 grootste piekbelasters. Dat zijn de 100 bedrijven die het meeste ammoniak uitstoten. Eerder dit jaar zat er ook al een fout in de lijst. Daardoor zou het kunnen dat bedrijven er onterecht op staan. Stikstofminister Van der Wal baalt er enorm van en wil dat het RIVM de systemen extern laat toetsen. De Tweede Kamer wil dat het onderzoek naar oud-Kamervoorzitter Khadija Ariep wordt opgeschort... Er zouden procedurefouten zijn gemaakt en daarom vinden meerdere fracties het niet goed om ermee door te gaan.